Wekker gaat, ben alweer te laat. Dat kan toch iedereen wel eens gebeuren. Zo lekker warm in bed was het maar voorst verlet. De baas begint natuurlijk weer te zeuren. Maar ach, dat laat me koud, dus ik begin maar gauw. Hij wil vandaag weer alles waterpas. Maar op de stijgen gekomen, dan begin ik te dromen. Oh, ik wou maar dat het morgen boven was. In onze bungalow. Met twee een grote kamerplant, dat is ons palmenstrand. Een badkuip vol met water is de zee. In onze bungalow in Bella boekeloo Boekelo tussen Santorpe en Het kan ons niets gebeuren, laat de baas maar zeuren, want zijn vrouw gaat altijd stiekem. Van het dorpscafé, daar gaan we met z'n allen fijn dineren Voor mij een lunchpakket en hij een vleeskroket We laten zelfs de stamppot nog flamberen. Maar van zo'n hongerloon, driehonderd gulden schoon Daar kunnen wij zoiets nooit van doen Maar in de avonduren helpen wij onze buren En verdienen dan een slordige miljoen In onze Vakantie met z'n twee. Een grote kamerplant, Dat is ons palmenstrand. De mat vol met water is de zee. In onze bungalow, in Bella Boekelo, tussen San Trompee en schede Kan ons niks gebeuren, laat de baas maar zeuren, want zijn vrouw gaat altijd stiekem met ons mee.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 Ja, vieren wij vakantie met z'n tweeën. Een grote kamerplant, dat is ons palmenstrand. Een badkuip vol met water is de zee. In onze